Afscheid, sluiten en opheffing van de kapel in Duindorp, zondagavond 10 januari 1943. Toen door dromen en ze hebben mij een heer weggenomen. dus bij de leveranist Joannes, het 20ste hoofdstuk en de 13e vers. Toen wij 18 jaar geleden, in oktober 1924, door de bisschop Monsignor Calier, de opdracht werd gegeven om in de tuinstad Wijk Houtelus een kerk te bouwen en een parochie te stichten, waartoe ook de woonwijk Duindorp zou behoren, was van mij af afgedwongen gedachten buiten de opdracht om hier in Duindorp een katel op te richten. Immers, ik zag in welke troosteloze verstrooien en verlatenheid de katholieken hier leefden. Ik hoorde hoe de dichtstbijzijnde kerk, de noodkerk in de Van Beverenstraat, zou verdwijnen bij de oprichting van de Nieuwe Kerk in de Caudelis de Witlaan. Ik wist bovendien hoe mijn te bouwen kerk aan de Sportlaan nog lang een tijd voor de Duindorpers moeilijk bereikbaar zou zijn, doordat de nieuwboerweg niet begaanbaar was, zodat de bewoners van Duindorp of over de Duinen of langs het hout ter kerke moesten komen. Wat zou het dus voor velen moeilijk zijn? Wat was het gevaar groot voor ons dienst ter verslapping en onterschrijdheid? En vandaar mijn streven om nog voor de verdwijning der beverwinkste noodkerk hier in Duindorp een bedehuis te stichten, opdat niemand een reden zou kunnen hebben tot misverzuim. En ge weet hoe reeds met kerstmis 1925 hier het eerste misoffer kon worden opgedragen en Jezus sindsdien verblijven kon in uw midden. Zoals ik op het front van de balustrade dan ook iets schilderen, O Jezus, die als trouwe wacht aan de oeverstaten bij dag en nacht, deelt uit uw kerkje bij de zee uw zegen aan ons allen mee. En laten wij blijden en dankbaar getuigen dat er van deze plek een grote zegen tot velen is uitgegaan. velen hebben in die 18 jaren troost en kracht gevonden in hun strijd en moeilijkheden? Voor hoeveelen is dit eenvoudige bedenhuis een soort des hemels geweest? Voor velen zijn hier van hun zonden bevrijd en voor eeuwig behouden ge geworden? Dit weet ik in ieder geval wel. Het was een feest te zien. Hoe zondags, zo goed als alle aanwezigen, jong en oud, ter heilige tafel naderde. En zich op de innerste wijze met christus verenigde. En van alle duindorpers die reeds geëvacueerd zijn. En met daarvan bericht zonden, mocht ik het getuigenis vernemen. Dat ze vooral hun, vooral hun kapel misten. En dat ze de mooie troffe kerk, waartoe ze dans gingen behoren, cadeau gaven voor dit eenvoudige beterhuis. En zie, nu gaat ook dit heiligdom opvallen. Het is de laatste maal dat we hier bidden en zingend zijn vergaten. Eerst moesten wij de grote kerk afstaan. Nu moeten wij ook deze kapel gaan verlaten. Ook God. Moet dus evacueren. Jezus gaat zo slaanstoels verlaten. En ik hoor als het ware de klacht van Maria Magdalena. Ze hebben mijn Heer weggenomen. Zo diep geeft de oorlogs ellende in. Of beter gezegd, zo slecht ziet het er in de wereld uit. Ge weet dat er zijn die vragen. Maar hoe kan God dat alles toelaten? Dit antwoord. Al deze ellende is het gevolg van een doen en laten mensen. Ze hebben door het overtreden van Gods geboden de wereld slecht gemaakt. Ze hebben door het prediken van valse leerstellingen een mentaliteit gekweekt, welke ze een explosie vindt in een oorlogswaanzin, als er veel thans getuigen zijn. En zeker God kan wel de gevolgen van het menselijk verkeerde daden tegenhouden, maar voor eerst bedankt God ervoor om telkens op te knappen wat de mensen bederven en vervolgens zou het de mensen vrijbrief geven om erop los te leren. Nee, God wil de mensen leren, door schade en schanden, zelf door eigen ervaring te zien wat de gevolgen zijn van het niet nakomen ter tien geboden. Of, zegt zelf, hoe kan er vrede zijn onder de mensen als die vrede in laatste instantie geen vrede is met God? Hoe kan er gerechtigheid zijn op de wereld als er geen heilig, goddelijk, vaststaand recht bestaat voor alle tijden en wolken? Hoe kan er liefde en broederschap zijn onder de mensen als ze God niet aanvaarden als Addervader? als Allervader? Ze hebben God juist verwannen in de bovenbare leven uit alle wetten en instellingen. Ze hebben aan Gods geboden. En zodoende is de wereld een chaos geworden. En is er is een oorlog gekomen. En kon het gebeuren dat God zelfs verdreven wordt uit zijn huis. Maar één ding kunnen ze niet. Ze kunnen God niet jagen uit uw, huid, uit uw hart. Tenzij je zelf daartoe zou zult medewerken. En zij daar, doordat ik u met aanvang wil wijzen. Er wordt wel eens gezegd, maar als God die ellende dan toelaat, weet hij dan niet dat ook zoveel brave mensen eronder te lijden hebben, of God dat weet. Maar laat ik u dit zeggen, dat die brave mensen het minst over de oorlog ellende klagen. Die brave mensen weten immers dat de aarde nu eenmaal een ballenjord is, een dal van tranen, een land van doortocht, en dat wij door lijden en verdrukkingen het hemelrijk moeten verdienen. En die brave mensen aanvaarden ook dit naamloos oorlogswee als een middel van uitboeten en zuivering, dus als een middel om de zadigheid te verzekeren. Welnu, nu tracht gij tot dit geval het al uitverkoren te behoren. Uw kapel verdwijnt. Het werkgaan gaan zal u in de toekomst wellicht moeilijk worden. Maar nu moet blijken wat uw geloof waard is. Blijf vurig katholiek, blijf uw God en uw Goddienst trouw. Wees vertrouwd tot in den dood en gij zult de troon des eeuwigen levens verwerven, Ik, waartoe werd ik geboren, Dat ik eens zo zalig zijn. Sterven zal ik, straks krijgt de dood me. Plot en ruw of vrij van tijd. God, uw schoonheid nooit te aanschouwen. Tot een hel te zijn verdoemd. Schrikkelijk, wat En het kon gebeuren waar we kunnen mij verbloeden. Het kon gebeuren en ik lach nog. En ik slaap en zoek genot. Het kon gebeuren en ik min nog aardse dingen buiten, God. Waarop zit ik? Wat ben ik? Wat is het waar mijn geest naar streef? O Drankzitter moest ik wezen, daar ik niet heilig heb geleefd. Een Spaans gelicht van de priester Lopez de Vega. Geboren in Madrid 1562, gestorven in 1635.